President Obama heeft steeds gezegd dat er geen Amerikaanse grondtroepen naar Libië gaan... maar hij zou een paar weken geleden wel toestemming hebben gegeven voor de CIA-operatie. De VN-veiligheidsraad heeft vanavond in een resolutie een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in Ivoorkust...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 Afgelopen dag veroverden Wateras aanhangers de hoofdstad Yamoussoukro op ruim 200 kilometer van de grootste stad van het land Abidjan.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 comes out